Dit was het NWF. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A8 Zaandam Amsterdam. Tussen Westzaan en Knopend 3 kilometer file. 5 kilometer langzaam rijden. Op de A9 Alkmaar Amsterveen. Tussen Beverwijk Oost. en Rotte Polderplein. En tot zover de verkeersinitiatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Van harte welkom, luisteraars, bij weer drie uur lang Wapertoren Sport. We hebben een uh, uh, bewogen uitzending uh, deze ochtend, mag ik wel zeggen. En uh, hoe dat allemaal komt, onze presentatoren, presentatoren moet ik zeggen: Henny Ruckert en Ron Pereboomvol, gaan u daar alles over vertellen. Ja, goedemorgen, uh, Alan, Charles, bedankt. En uh, we hadden alweer een duifje te pakken, hè? hoorde je niet? Een bewogen uitzending. Ja, een bewogen uitzending. <laughs> Ja, je mag hem... Uh, we hebben namelijk als gast Olga-commandeur bij ons zitten. Henny is er ook natuurlijk. Jos de Jong heeft ze ook aangeschoven alweer. En um, Olga, muziek en bewegen, dat hoort bij elkaar als... Uh, toch? Ja, voor mij nu wel. Sinds, sinds een jaar of, uh, wat is het, dertig? Uh, zo een beetje. Ja, ja. He? Want het, terwijl, ja, terwijl ik vroeger op de academie... Want ik heb academie gedaan, was ik daar helemaal niet zo een superster in, maar... Ja, daar ben ik nu wel bekend van geworden. Ja, Muziek ja, en bewegen. Muziek en bewegen, hartstikke leuk. Zullen we anders beginnen met een leuk muziekje, Charles? Nou, nou laat dat u, lijkt u, me heel u u Maar wacht van. even, laten we nou even oh. gewoon beginnen. Want ah. Even de vrijdagmorgen eventjes uh, Deze mevrouw is worden, al 18 jaar op de televisie, hè? Ja, zeker. Ja. Ja. En is ook de vrouw die een wereldrecord heeft gelopen. En daar ja. wil ik toch wel even iets over horen. 800 meter. Ja, maar toen was ik 17 jaar, 1975. En we hadden toen alleen nog maar de greffelbanen in mm -hmm. Nederland... En ik mocht toen in Aalst in België op een kunststofbaantje lopen. En dat was een 300 meter baantje. Dus jij ja, je bent zo aan de finish. Dus dan krijg je vleugeltjes. En ik kom over de finish. En ik had gewonnen. En ze zeiden, weet je wel wat je gedaan hebt? Ik zei, wat, wat, wat? Je hebt de wereldjeugdrecord gelopen. En nou gaat het beginnen. Dus ik van, huf, wat gaat er beginnen? Dus ja, een wereldjeugdrecord. Fantastisch, hartstikke goed. Nou, dat wilde ik even kwijt. Dat wilde je alvast horen. Nou, dan uh, zet ik Charles toch maar weer in gang. Hè, nou ja, het was toen al een Madonna. Dat is het nog steeds. We zagen haar vanmorgen binnenkomen. En toen realiseerden wij ons: van de vrouwen blijven eeuwig jong. En uh, ze heeft ook gekozen voor Madonna met American Pie. Hm. A long, long time ago. I can still remember How that music used to make me smile.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 Don McLean, die deed natuurlijk ook. Dat prachtige lied, American Pie, vertolken En uh, dit was Madonna. Madonna. En ik, ik vraag aan, aan, aan Ron. Ja, zeker. Heb jij uh, Don McLean of Madonna ooit ontmoet? Ja, Madonna wel, maar Don McLean niet, nee. Oké. Okay. En Madonna was... Uh, ja, ik vind de geweldige vrouw. Ook leeftijdsgenoten overigens. En, uh, uh, buitengewoon zakelijk, dat wel. Maar zeer toegankelijk, in tegenstelling tot wat je wel eens... Uh, Denkt bij artiesten van dat niveau. Ja. Uh, het was de entourage eromheen die buitengewoon ingewikkeld deed. Maar eenmaal bij haar uh, gezellig op de hotelkamer uh, was het uh, prima. Hebben we een leuk gesprek kunnen voeren. Maar goed, we zitten met een andere Madonna. Hè? Charles, zoals jij al zei, zitten we hier aan tafel. Zo is dat. Olga, uh, commandeur. Dat was de derde. hè? Ja, dat was de derde. Uh, ja. We hebben aan de telefoon André Jansen. Want zoals altijd in het begin van de uitzending gaan we over wielrennen praten. André, goeiemorgen. Heb jij gezien welke geweldige gast wij hebben? Jazeker. Ik zag het vanmorgen al op de Facebook page van Charles. We hebben de eer om uh, gezamenlijk in één programma te zitten... met Olga, Alida, Divera, commandeur. En we hebben zelfs een fan in Sofia... Theo Ookhuizen is altijd al stapelgek op Olga Commandeur. En een fan van WAF, zoals je weet, een gek van wielrennen... draagt zelfs het zilveren wiel van de KNWU... en heet ook Olga Commandeur van harte welkom. Nou, <laughs> leuk. dat is mooi. Ja, die luistert mee in Sofia. <laughs> ja, nou, dat is inderdaad wat er gebeurt, hè. Dan luisteren mensen over de hele wereld naar deze uitzending. Ja. En daar krijgen we ook reacties van. Dat is ontzettend leuk. Ja. Heel leuk. Maar... maar eigenlijk... Ja, we moeten even naar het wielrennen. Ja, het gekke is dat uh, na die fantastische Vlaanderen van vorige week. Er ja. wordt nu alleen maar gesproken over Parijs-Roubaix. Waarom is dat? Ja, dat is naast Vlaanderen en het Wereldkampioenschap. Dat zijn ze. De, ja. drie, de drie grootste wedstrijden. En uh, vooral ook omdat daar het meeste strijd plaatsvindt. En het eigenlijk uh, niet zonder geluk kan. He, uh, en ook dat hoort bij de sport de voorzienigheid van, ja je zag het van de week dat dat Zakanterval val kwam door een jassie ja. en in de Parijs-Roubaix kan het kun je de sterkste zijn van allemaal en, en toch niet winnen omdat je zes keer achter elkaar een lekker band krijgt en ja dan ben je weg ik vergeet dus, nooit het beeld van Henny Kuiper ja nou die kregen net die reed even van het, van het, van het, van het randje af ongelooflijk ja, en ze zoeken nog steeds die seizoen uh, dan. Heb ik daar contact mee? De, degene in het gele jasje, waar eigenlijk Kuiper voor uitweek en daardoor viel. Ja. Er is overigens een tentoonstelling hè, over Henny Kuiper ingericht nu. Met uh, zijn besmeurde shirt uit uh, die wedstrijd en allemaal van dat soort dingen. Wel leuk. Ja, zeker. Het. Uh... Uh, de, de, de nostalgie is in de sport uh, wordt steeds uh, waardevoller. Ja. De mensen gaan ook al oude fietsen kopen. Uh, ik beheer ook een uh, page op uh, Facebook uh, dat gaat over racefietsen. Vanaf de allereerste racefiets in 1864 tot aan de allerlaatste model waar Tom uh, Bonenzondag op zal rijden. En dat, is dan, dat noem ik een digitaal museum, want uh, iedereen heeft tegenwoordig een wielermuseum... Soms uh, vraagt mij iemand, kun je me helpen bij het inrichten van een wielermuseum? <lacht> ik zeg, je bent de enige die het nog niet heeft. Je <lacht> wordt er gek van. Ja. Maar ik hoorde net ook een stukje nostalgie van Olga over de gravelbanen. We hadden vroeger ook wel wat te maken met atletiek. En uh, dan trainden wij op het Olympisch Stadion op de baan. Ja. En dan trainden de atleten op de simpelbaan. Ja. En daar hadden we wel contact mee. En uh, ja, heel veel uitgewisseld in de tijd. Mijn broer Jan was nogal behept met het wielrennen, met, uh, met de atletiek. En dat zelfs zijn vriendinnetje, Corrie Bakker, ja. die uh, was ook atlete. Nou, en ik heb net even zitten studeren op de geschiedenis van Olga, commandeur. En uh, ja, ik vind het fantastisch dat uh, zo'n uh, grote sportvrouw nog steeds uh, vooraan staat in de sport... En over de vrouwen in de sport gesproken. Ik zit te genieten elke dag van de beelden die uh, geschoten worden hier in de Healthy Aging Tour heet dat nu. Er is een vrouwentour onder UCI-vlag uh, en dat vindt hier in het noorden des lands plaats. En wat doen ze? Ze hebben er een helikopter boven en een complete cameraploeg... En uh, zenden dat rechtstreeks uit op de televisie. En dat is dan wel alleen hier in het noorden rechtstreeks te volgen. Maar ook online te volgen. En die adressen staan allemaal op WAF. Mooi hè? En dat was, gisteren weer zitten genieten. En vanmorgen nog de herhaling. Want die vrouwenkoersen, die zijn tegenwoordig machtig mooi om te zien man. Er is maar een brede concurrentie gekomen. En er komt men een jeugd aan bij die meiden. En je ziet ook overal waar je maar beelden van ziet. Zie je de vrouw op de fiets... Ah. En uh, nou, ik moet zeggen dat uh, als je alle blessures van, van bijvoorbeeld mensen in de authentiek bekijkt, dan uh, in de loop der tijd zijn er steeds meer vrouwen en uh, mannen natuurlijk ook gaan fietsen, want dan hoef je niet steeds het hele gewicht op die knieën te dragen. Hè. <laughs> nou, daar weet Olga alles van. Ja, ja, absoluut. Want die heeft een nieuwe knie. Ja, nou zie je, dan ja. krijg je van alle geloop. <laughs> <laughs> Dit is de WAF-reclame voor het wielrennen. Ja, ja, ja precies. Ja. Ja. Over wielrennen gesproken, jongens. Zullen we nog even naar de helft van het noorden gaan? Ja, doe maar. Nou, een grote kans op een vijfde zegen van Tom Bonen. Een kans. Uh, hij kan ook op de hoek van de... Van de wielerbaan in Roubaix kan hij een lekker band krijgen. Terwijl hij alleen vooruit zit en het dan net niet halen. Je zag het vorig jaar dat Matthew Heyman ja. alsnog Tom Bonen klopte. Ja, Tom Bonen zat kapot, maar Matthew Heyman ook. Ja. En, dat is, en die, die vindt. Waaruit Roubaix <coughs> vanmorgen stuurde zijn broer Michael Heyman. Mijn, ...een berichtje, en dat heb ik inmiddels ook weer gedeeld op, op WAF en op racefietsen en zo... Uh, ...de fiets van Matthew Heyman voor zondag... ...en dat was dan weer een rechtstreeks berichtje van zijn uh, smartphone. Nou, het is leuk, uh, er zijn vrienden op Facebook... ...Matthew Heyman spreekt net zo goed Nederlands als wij woont hier al uh, jaren en ik vond het ook een beetje... Uh, ja, ik ben niet zo'n uh, zo'n nationalist, maar uh, ja. het was weer een beetje een Nederlandse overwinning weer vorig jaar. Ja. En uh, nee, ik hoop dit jaar dat we weer... Het is sinds Gisteren is er besloten dat Dylan Groenewegen ook start in uh, uh, Lotto Jumbo. Ja. Die uh, iets goed te maken hebben, hoewel gisteren werd ja. er prachtig gewonnen in ja. de Ronde ja. van het Baskeland door Roglic. Dat is een mooie en, uh, overwinning hoor. Wat zeg je? Dat was een mooie overwinning. Prachtig. Ja. Nou, ik heb net de beelden ook nog even zitten kijken... om uh, goed voorbereid te zijn op deze <laughs> uitzending. En Rompop mag ook starten in Parijs-Roubaix. Hij ja. heeft een uh, wildcard gekregen. En Pim Lichtaard en uh, Jasper Asselman, Koen Vermelvoort... zijn oersterke kerels die ook al in de Ronde van Drenthe... ook over die keien heen al uh, gewonnen hebben. Maar ik hoor je de naam Boom nog niet noemen. Nee, dat durf ik niet meer. Waarom niet? Nou, die boom is al lang omgevallen bij iedereen. Want het is iedere keer een belofte en iedere keer is er wat. Maar ik hoop ook dat die jongen de rust vindt... en, en, en die druk van zich af laat glijden. Dat, dat, dat, dat is voor een sportman of sportvrouw een van de belangrijkste dingen. Gefocust zijn op je ding, maar laat die druk niet door anderen opleggen. Jij hebt die druk... Die anderen moeten jou dat niet geven. En dat zijn vaak uit, uit, uit de boeken van Joris van den Berg... de mysterieuze krachten in de sport... Hm. Uh, die meespelen bij de topprestaties. En maar zo, ik tip jongens, hem wel, hoor. Die kan alles. Die kan het echt. Ik tip maar, hem wel, hoor. Ja, hij, hij kan het echt. Maar nee, dus hij, uh, wat denk je van Brentle? Wat denk je van uh, Nicky Terpstra? Ja, ja, kan. ja maar wacht even. Wat, wat, André, want uh, Gilbert start niet. Hè? Want nee. oh, die, alle pijlen worden gericht op Bonen. Dus ja. Nicky Terpstra die, die moet zich ook inhouden dan. Nou, dat doet hij ook graag hoor. Dat uh, nou, heeft hij al gedaan? Nicky zal wel voor bonen rijden, maar Nicky zal wel openen. Ja. Ja, en... Uh, dat moet gebeuren. Maar vergeet ook even niet... Degenkolp heeft wat recht te zetten. Die heeft al een keer parijs Roubaix gewonnen. hè? Ja, ja, ja. En die heeft Koen de Kort naast zich. Uh, Dylan van Baarle wordt getipt... omdat hij al een prachtige prestatie leverde... in Vlaanderen natuurlijk. Hij werd vierde. vierde. Hm. En ik tip altijd nog... een man als Dylan Groenewegen... die veel meer kan ja, dan een sprintje maken. hè? Ook, hoor. Die kan ook over die keien. En uh, nou, ik hoop het van harte... dat, uh, dat we een mooie wedstrijd zien... Uh, de Engelsen met Sky hebben Luke Rowe en Ian Stannard. Dat is ook zo'n verschrikkelijk beest. Nou, in ieder geval, Parijs-Roubaix wordt weer een dag om van te genieten. Ja, nou, zeker. En waar wij van genieten is van Olga. Heb jij nog een, een leuke vraag voor de, Of iets te zeggen? Of... Uh, ja, een leuke vraag. Uh, <laughs> waarom heet je Olga Alida Divera Commandeur? Ja. <laughs> Ja, die hebben, mijn ouders hebben die gegeven. Hè. Mijn moeder vond, en mijn ouders vonden dat gewoon een mooie naam, Olga. Ja, maar ja. Mijn, uh, mijn omaatje die had in de tweede naam en de derde naam Alida Divera. En Olga ja. vonden ze gewoon mooi. Ja, nou fijn. Dus uh, ja, ik ben een beetje, beetje vernoemd en uh, een beetje van mezelf. Nou... Uh, ik heb een beetje na zitten kijken wat je allemaal nog doet in de sport. Fantastisch. En uh, blijf daar met, uh, nog heel erg lang mee doorgaan. En ik vind het een eer om samen in één uit, uitzending te hebben gezeten. Ga ik zeker hey, en, doen, en, dankjewel. En, jij bent de man ook van de boekers. ze is bezig met een boek. Vertel Olga. Ja, ik ben een uh, boek aan het schrijven. We worden straks met z'n allen honderd, hebben ze beweerd. En ja. je moet allemaal langer zelfstandig blijven wonen. Dus ik ben nu een boek aan het schrijven. Het komt eind mei uit... Over ja. actief ouder worden. Heel veel ja. oefeningen. En uh, ja, mijn stokpaardje zit er ook in. En ja, de, de, uh, ik zou zeggen. koop hem en lees hem en ja. uh, doe je voordelen mee. Ja. En, en word oud. En word oud. Ja, ja, André, André ik ben nog wel even streng voor jou. Want hoe zit jij met bewegen? Want jij stuurde me dit. Um, oh, ik, uh, ik heb ook een klein buikje, net als jij, <lacht> <laughs> Nou, dat mag geen naam hebben. Maar, <laughs> maar als er iets met een fiets in zit, Olga... Er zijn al heel wat boeken gepromoot uh, via mijn enorme netwerk op Facebook. En met alle plezier wil ik je boek promoten. Maar doe er iets met een fiets bij. Ja, de fiets wordt ook genoemd als activiteit. Hè? Want bewegen zit natuurlijk niet alleen in oefeningen doen of echt sporten. Maar zit in heel veel kleine dingen. En gewoon lekker actief yes. zijn en worden en blijven. Ja, nou ik ga tegenwoordig boodschappen doen met een tas, met twee tassen. En dan ga ik lopen. Maar de supermarkt is aan de overkant. Ah. Ah. Ah. Heel goed. Ja, anders pak je de elektrische fiets, toch? Ja, dan hoef je helemaal niet meer te trappen. Oh. Ik trouwens langs een sportschool. Daar dus zitten ze achter een raam allemaal te trappen. Ja. Ja. Zijn maar. ze met de auto naartoe gegaan? Ja. Ja. Zit er zitten niet helemaal ja. de in. Dankjewel, ja. André. Dus we lachen ons rot af en toe. Ja, zo is het. Nou, van harte welkom met de promotie van je boek. Laat het maar even weten. Dus zoek maar contact op Facebook. We vinden elkaar wel. Oké, okay, dank je. Dag jongen. Dag, dag, dag André. Hoi, bedankt. En bedankt voor je tune, André. Van, van Ab Gauwits natuurlijk. Want die presenteerde gymnastiek van 1945 af. Uh, na de oorlog tot 75 maar liefst. En Olga heeft een jubileum te vieren die jaar vertelden ze me net. Ja, want inderdaad uh, ochtendgymestiek, uh, het vervolg op Abhauwbit uh, had je geloof ik eerst nog Riet Vastenhout en daarna had je NOS Sportief. En dat heb ik ook van 1984 tot 1991 mogen presenteren. Hmm. Dus zeven jaar lang. En ja, dan nu Nederland in beweging op de televisie. Dus dat is uh, 18, 18 jaar. Dus dat Precies. is samen 25 jaar. Ja. 99 ja. 90, hè? Ja, ja, het leuke was de, de radio. Want ja, dan uh, je kan natuurlijk het beeld er niet bij zien. Dus we hadden in de studio hadden wij een groepje mensen die dan uh, voor ons meededen. We stonden wel, ik stond samen met Martine Lenoir... Met een microfoon in ons hand. Weliswaar een trainingspak, maar we mochten niet bewegen. De oefeningen uitleggen. En dan zag je de mensen voor je de oefeningen uitvoeren. Om te kijken wat je vertelde. Of dat wel goed overkwam. Nou, dat was zo gezellig. Dus die week erop. Want we namen voor een hele week op op de maandagavond. Die week erop namen ze weer mensen mee. Van oh, mogen ze ook meedoen. Hè? Dus het werd gewoon een gymclubje in, uh, leuk, in de man. studio. Ja, het was echt heel leuk. 25 jaar al. 25 jaar. In beweging. Ja. Prachtig. Ik denk dat we Charles gaan vragen om een van jouw muziekjes te draaien. Charles. Ja, uh, Olga, je vertelde me via de mail dat, dat je hier erg emotioneel van wordt. Het zijn drie dames die mee gaan doen aan het Songfestival. Al oh, geweldig, ja. En uh, het nummer heet Clown. Ending. Because from over here I've missed a joke. Mm -hmm. Cleared the way for my crush a landing. I've done it again. Another number for you know I'd be smiling if I wasn't so best prayer, I'll be patient if I have the time, mm -hmm. I could stop and answer all of your questions, as soon as I find out how I go move on the back of the line, I'll be your cloud. Saw me, I'll be your clown on your favorite channel. My life's a circle, circus, round in circles. I'm selling out tonight. I'd be less angry if it was my decision, and the money was just rolling. More than my ambition I have time for please I have time for thank you As soon as I wait I'll be your cloud Behind the glass Go ahead and laugh Cause it's funny I would too If I saw me I'll be your cloud favorite channel My life's a circus, circus Rounded circles I'm selling out tonight From a distance My choice is simple. From a distance I can Entertain So you can see so far Het is niet alleen een fantastische sport, maar Ze heeft ook verstand van de goede muziek. Want hoe schatten jullie dat allemaal in de kansen voor het songfestival voor deze dames? Ja, dat vind ik een enorm lastige, Charles. Want uh, ik vind het Songfestival is toch een beetje een soort uh, uh, oostblok loterij geworden. Um, uh, daar wordt nog flink gestemd ook. En uh, in onze westerse landen gebeurt dat eigenlijk helemaal niet meer. Dus ja, dat is een loterij. Ik vond het destijds met, uh, met uh, Ilse de Lange. Dat was echt knap. Tweede ja. woorden daar. Ja. In, die, in dat, al dat uh, geweld. Van die uh, niet-zeggende popliedjes. Dat was erg mooi gedaan. Met name ook denk ik door de televisieregistratie. was een Belgische regisseur volgens mij. Die dat toen oh. heel mooi in beeld ja. heeft gebracht. Maar ja, weet je, deze meiden kunnen geweldig zingen. Maar ja, zeg het maar jongens. Ik denk dat het een loterij is. Het is een loterij. Ja, het, is een absoluut. loterij. Ja. het leuke is trouwens wel dat tussen die uh, verschillende onderdelen... die we in deze uitzending ja. doen, als de muziek draait... dan wordt er van alles nog wat gezegd. Ja. Maar ik wist bijvoorbeeld niet dat Olga kon zingen. Nee, nee, nee dat hebben <lacht> nou, we zingen. Alle, weten we allemaal ik niet. Ik beweer niet dat ik kan zingen. Ik kan wel toon houden. Ja? Ik vind het ontzettend leuk... Maar een, om zelf creatief iets te bedenken... of zelf een lijntje te bedenken... een tweede, dat... tweede, tweede stemmetje ergens overheen... dat, dat kan ik niet. Nee, maar je vertelde net dat je tweestemmig met je broer... samen met de A.V. Maria hebt gezongen. Hij zong ja, de tweede ja, stem dan? Ja. Of, niet? Uh, of zong uh, jij dat? Dat weet je niet meer. Dat weet ik niet meer. Nee. Hoe je dat moet noemen, eerste of tweede stem, dat, ja, ja. dat weet ik niet. Nee, oké, okay, maar goed, het blijkt wel uit... als je dat doet, ook nog eens ten overstaan van een volle kerk. Het was bij de trouwerij van je zus, hè? Ja ik, weet, ja, ik weet overigens wel dat achteraf... had er iemand com commentaar op. Die zeiden van, nou, die jongen, dat broertje, die, die zingt wel goed. Maar dat meisje... <laughs> Maar ik was pas negen, dus uh, ja. Ja, nee. Maar, maar joh, we hebben het er net over hoe belangrijk muziek is eigenlijk. En je geeft ook aan, in een volgend leven zou ik best zangeres willen zijn. Hè? Ja, ik vind ja. het zo gaaf. Als je bijvoorbeeld ook, ook, ook een Whitney Houston uh, voor je ogen hebt. Zo'n zo begenadigde vrouw. Zo mooi zingen. Ja. En zo mooi. En dan ja, zo de vernieling ingaan. Daar komt natuurlijk wel een hoop bij kijken. Hè? Ja, dat, is, dat, dat, dat leven... We, we denken altijd aan de pracht en praal die er uh, aan omgeven zit, maar... Het is zoals uh, Brigitte Kaandorp zingt: een heel zwaar, zwaar leven. Jij ja. <laughs> bent vitaliteitscoach. Ja. En je doet beweegpleinen. Ja, ik, heb, uh, nou, ik heb mijn uh, opleiding aan de ALO gedaan. Dus van nature ben ik. Uh, nou ja, natuurlijk. Van opleiding ben ik uh, docent lichamelijke opvoeding. Maar door Nederland in beweging word je natuurlijk een beetje de oudere richting ingestuurd. Het heeft een oudere imago. Mm -hmm. Alhoewel. Ja, de, de grootste kijkdichtheid zit onder de 50 en de 60-jarigen. Dus dat valt nog mee. Maar als je uh, je visitekaartje zo het land instrooit... met Nederland in beweging... dan word je overal uitgenodigd om leuke activiteiten te doen. En dan word ik toch voornamelijk gevraagd om voor ouderen wat te doen. Uh, workshops geven. Uh, ik, ik heb mezelf ook verder verdiept omdat ik ja, ook meer wilde weten over voeding. En toen stuitte ik op een geweldige opleiding bij Chifo, een vitaliteitskenniscentrum. Uh, en ja, een enorme verdiepingsslag gemaakt daar. Dus daar heb ik nog veel meer geleerd dan op de academie eigenlijk. En met die basis uh, ga ik ook het land in om uh, ja, met, met name ouderen... Uh, drempels te verlagen voor ouderen om uh, in beweging te komen... En uh, ja, daar heb ik ook een samenwerking met een bedrijf gevonden... die beweegpleinen buiten inricht uh, voor kindjes. Uh, de wipkipjes, de glijbanen. Interactieve elementen voor schooljeugd... om ze buiten actief aan het bewegen te krijgen. Maar ook ouderen. Hè, ouderen om ze al spelend... Hè, kinderen leren al spelend allerlei vaardigheden. Ouderen raken vaardigheden kwijt. En de filosofie van dat uh, van bedrijf, Jalop heet die, uh, is... Um, kunnen we ouderen door ze weer te laten spelen... weer vaardigheden terug laten winnen? Door ze te laten bewegen, spelen op beweegpleinen. Mm -hmm. nou, en dan ga ik naar de locaties toe waar zij dus de pleinen plaatsen. En dan geef ik een trainer-trainercursus. Ik leid trainers op, activiteitenbegeleiders, fysiotherapeuten... buurtsportcoaches, om ook daadwerkelijk met ouderen... lekker buiten te gaan bewegen. Maar er is nog een hoop te winnen. Want Oeh, ja, ja. die ouderen moeten nog veel schroom overwinnen om buiten... Onder het oog, voor het oog van, van de andere mensen te gaan bewegen. Maar ja, aan de andere kant is het wel een uitdaging. En op heel veel plekken lukt dat al. En zodra ik dan die training heb gegeven... mag zo'n plein zich uh, ja, met een mond vol... ouderen in beweging samen op een olgencommandeurplein uh, noemen. Leuk, Super. Ja, dat is, Super. Ik vind het grappig, want in Azië zie je dat wel veel ja. gebeuren. Hè? Daar staan ja, hele pleinen vol met, ja. met uh, ouderen uh, te ja. bewegen. Ja. En, uh, en daar is het heel gewoon. Ja. En wij daar... Ja, dat is toch een soort... Nou, ja, voorheen had je het hier in Nederland natuurlijk ook... als je buiten aan het rennen was, hè, hardlopen was... dan werd je uitgefloten van... Hey, ze hebben hem al hoor. En als je het Noordikwolken wolken was... Van, je bent je skis vergeten ja. of de sneeuw is al weg hoor. Ja. Maar nu mag dat. Je ja. hebt er nu zelfs bewonderingen als je nu buiten loopt... of hardloopt van, wow, hij of zij doet het wel. Nou, En die schroom, die moeten de ouderen nu ook nog over. En je, merkt, je merkt het zelf al... als je zelf voor het eerst met je golfkarretje naar buiten gaat. Ja. Je voelt je hartstikke bekeken... Maar op een gegeven moment is dat zo gewoon en dan doe je dat gewoon en daar nou ja. ben je zelf trots op. Uh, we hebben het over Aziatische landen. Maar misschien is het meer zuidelijk ook of zo. Want als ik in Spanje ben, Spanje uh, ook? Uh, ja. in Andalusië. Ja. Op die boulevard, ja. daar heb je altijd van die hoekjes ingericht met toestellen. Klopt. En daar zie je al die ouderen zie je daar echt s ochtends ja. vroeg uh, aan die apparaten hangen en doen. Ja. Gewoon in de open lucht, lekker ja. buiten. En, nou, die uh, filosofie die proberen wij dus nu ook hier in Nederland uh, voor elkaar te krijgen. Ja. Ja, het heeft heel veel voordelen buiten bewegen. Geldig. Het is een sociaal element. Mensen komen ja. samen daar, ja. gaan samen bewegen. En dat is zo belangrijk. En de buitenlucht. Ja, maar het is super. typisch Nederlands om binnen je vier muren te blijven. Dus ik vraag me af, hoe krijg je die ouderen nou op straat? Door het gewoon te gaan doen. Het, gewoon doen. het, moet, het moet een bepaalde drempel over. En uh, je ziet ook op plekken waar het gebeurt, daar gebeurt het veelvuldiger. Dus daar zijn die mensen die schroom voorbij en daar doen ze het gewoon... En op andere plekken waar ze wat gereserveerder zijn... daar stimuleer ik ook van... jongens, doe het nou gewoon. Laat het altijd doorgaan. Neem mensen mee. En uh, op een gegeven moment merk je dan... Uh, dan komen de mensen toch wel. Dat ja. een mooi vooruitzicht. Ja, ja. Dus zeker. in Nederland. Ja. Want daar gaat het om. Nou ja, dat is ook zo. In... En zoals je net zei, we worden allemaal ja. honderd. <laughs> dus, uh... Ja. En je kunt er zelf wat aan doen... Hè? Ja, ja. om, om uh, actief ouder te worden... om voor je eigen zelfstandigheid... en je eigen kwaliteit van leven te kiezen. Je kunt er zelf wat aan doen. Ja. ja. Ja, door je, je in beweging kreeg, te komen. Je kijkt me met grote ogen aan, maar je ja. hebt gelijk hoor. Ja? Maar uh, ja. dat is nog soms wel eens lastig hè, Hennie? Ja, maar het liefst willen de mensen gewoon naar de dokter en een pilletje krijgen. Voor zo, en nou ben ik weer fit en nou kan ja. ik weer van alles. Ja, maar zo is het niet. Nee, hoor. zo werkt dat niet. Wist je, wist je trouwens dat als je spieren, hè, ja. als je daar niets mee doet, dat ze binnen een paar weken helemaal afnemen, ja. dat de spieren in, in drie maanden tijd zich helemaal vernieuwen. Dus de cellen van de spieren, nou, dat schept natuurlijk mogelijkheden. Doe je er wat mee, dan kun je ze weer ontwikkelen. En doe je er wat extra mee, dan maak je ze sterker. Maar doe je er niets meer mee, zit je bijvoorbeeld in het gips... of moet je ja. bed houden omdat je ziek bent? Wegspier. Wegspier. Ja. In drie maanden tijd is dat gewoon helemaal... Maar hij herstelt ook weer heel snel. Het herstelt wel, maar het herstel gaat langzamer dan de afbraak. Maar ik, ja. En dat kost weer heel veel tijd. Ik kan zien als je beweegt hoe je eruit ziet hè? als je wat ouder wordt. Zeg dat. <laughs> Dat ben jij goed gecompenseerd. Ja, je moet er hard voor trainen hoor. Ja, nou nou hart... ja, hard. Zet ze op die pleinen, die mensen. Ja, ja, en je moet er ook wat voor laten staan, hè? want we hadden net, Charles had een lekker uh, cakeje meegenomen. Ja, dat, dat, daar, ja. Ben heel, daar ben je voor jezelf hard in. Nu ben He, ik dat... daar wel bewust mee bezig. Ja. Want over een maand gaan we weer opnames maken... voor Nederland in Beweging. En tv is moordend. Ja. 1 kilo lijkt wel 5 kilo overgewicht. Ja. dus uh, denk je niet, hoor. Ja. Werf jij zelf die, die kandidaten die met jou meegimmen uh, daar? Uh, s ochtends, uh, ja, over? het leuke is... morgen uh, is de auditieronde. Okay. Uh, morgen uh, komen er een stuk of 100 uh, mensen... die komen met, on met ons meedoen. Ik kan helaas zelf niet... Want ik ben dagvoorzitter bij de Wereld en Zondag. Maar morgen dan, uh, gaan de mensen auditie doen. En dan kijken wij van wie is er geschikt om achter ons mee te doen. We willen iemand van 40, 50 jaar, 50, 60, 60, 70... Eén op de vier is ook man, dus er moeten ook mannen bij zitten. Ja, daar zit jou. Ja, ja. ja. Maar ja hij, je kan, bent te kan, laat voor de auditieswezig dit hij kan het jaar. ook. Ja ja, ja, ja, ja. En er zit iemand van allochtonen afkomst ja. bij, iemand die wat zwaarder is. En dan moet je, als je meedoet, natuurlijk ook een beetje uitnodigend... naar de mensen thuis uh, in de camera kunnen kijken. Althans, voor je uit kunnen kijken. Dat je niet voor jezelf bezig bent ja. om daar te bewegen. Maar dat het een beetje makkelijk eruit ziet, zodat de mensen denken van... hé, hey, ja. hij of zij het kan... Dat kan Amerika ik het ook. Ook, Ja, precies, ja. ja uh, Amerika kwam ook in beweging uh, gisteren. Helaas op een hele vervelende manier. En uh, ja, ik weet niet of nog niet terecht. Die luchthaven die werd gebombardeerd. En allemaal omdat uh, die vreselijke gifaanval heeft plaatsgevonden. Een heel ander onderwerp. Maar dat haal ik even aan vanwege dit plaatje.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 Iedere week draai je in de Watertorensport. En dat heeft een speciale reden. Want we vragen dan altijd aan de gast. Wat vind je van deze plaat? Ja, ik vind, het, ik vind het, het, de muziek sowieso prachtig. Ik heb een klein beetje flarden van okay. de tekst uh, opgevangen. Maar we zaten er met z'n allen doorheen te praten. Ja, heel onbeleefd. Dat, Eigenlijk ja. heel onbeleefd. Vooral die twee mannen naast je. Maar waar gaat hij over? Over, over war, ja, de oorlog gaat, had ik begrepen. Het gaat erom dat uh, de zoon van Charles... Van onze technicus, heeft deze plaat gemaakt. Okay. En dat is Sven Duif. Maar die heette anders, toch? Ja, hij treedt nu op onder de naam uh, Sven Davis. Hij heeft meegedaan aan Hollandscat Talent. Uh, ik ook, was ook door, maar mocht niet door. En dan kom ik weer bij jou. Omdat hij uh, obesitas uh, had. Uh, een BMI boven de 32. Was enorm uh, dik, zeg maar. Ja. En, en uh, heeft een gastric bypass operatie ondergaan. Ja. Nadat Gordon hem eigenlijk een beetje had afgebroken. Zo. <laughs> ja, maar hij is nu een heel slank jongetje geworden. Alleen nu weer complicaties. Dus uh, ja, darmverklevingen en zo. Ja, heel vervelend. Ja. Maar goed, hij ziet er wel een heel stuk beter uit. Ja. En hij zingt prachtig, vind ik zelf. Ja, ik natuurlijk... absoluut. Zeg. Gaaf. Wow, nou, heel mooi. Ja, ja, dat was, uh, ja, was misschien wat onhebiedig. Maar Jos die, uh, vond een mooi bericht. En vandaar dat we even aan het uh, overleggen ja, we gaan waren. Even, even naar Duitsland, hè? Ja, we gaan maar even naar Duitsland. Maar voordat jij gaat, gaat lezen ja. wat Jos gevonden heeft... Uh, Huntelaar gaat Duitsland verlaten. En? Waar gaat hij naartoe? Nou, de, de, de kans dat hij bij Ajax gaat spelen is heel erg groot. Wow. Nou, dat zou toch wel weer heel leuk zijn als we... Nou, op zich niet zo gek. Want daar missen we wel iets. Maar wij zaten te babbelen, want Jos die kwam stuiten op een bericht... Uh, om in Duitsland te zijn inderdaad, de spelers van Hannover krijgen wel een heel aparte beloning voor elk punt... dat zij deze week pakken in de Tweede Bundesliga. In de kleedkamer van Honover staat een grote kartonnen pop van Sylvie Meis. En die lijkt een behoorlijk effect te hebben. Bij elk eh, doelpunt wordt namelijk een kledingstuk van de pop verwijderd. Ze begon afgelopen vrijdag volledig gekleed, maar door de twee zegers... en de zes punten die de ploeg deze week wist te verzamelen... wordt Sylvie aardig rap van haar kleding ontdaan. Wil <grijg> weten melden dat de ex-vrouw van Rafael van der Vaart... alleen nog een korte broek en twee trainingsshirtjes aan heeft. Nou ja, dat is ook een manier om je spelers te motiveren. Dus klaarblijkelijk... nou, ik, ik weet dan ook wel een manier om de spelers van Zandvoort uh, te motiveren. Hè? Want die moeten nog tegen de drie die ronzen staan. Blauw-Wit ja, ja, en Kagia ja, en VVC. Ja. Als we nou Olga vragen om iedere keer voor een plek <grijg> <Ja>, monster... <hoor. grijg> Nou, straks maar even met Joop, Joop overleggen. Ja, ook. ik denk dat Joop al aan, aan de lijn is. Ja, we hebben Joop in het Oh, afgelopen. we hebben Joop in het Joop, hoor je het? We hebben een nieuwe oplossing om, <laughs> om Zandvoort toch nog kampioen te laten worden. Ja, ik, heb, ik hoor het. Uh, goedemorgen. Goedemorgen. Meneer. En luisteraars uiteraard. Ja, het, het is wel nodig, denk ik. Want uh, wat wij uh, een paar weken geleden verwachten eigenlijk... dat is uh, gelukkig niet uitgekomen. Zandvoort heeft nog alle kansen om uh, alsnog kampioen te worden. Maar morgen... Een hele zwaar. Ik denk dat dat wellicht de nieuwe kampioen wordt, Blauw-Wit. Ja, ja. En toch, als mocht Zandvoort daar een, een goede beurt maken... zoals ze afgelopen week deden tegen VEW... ja, dan, dan ligt het kampioenschap eigenlijk voor het grijpen. Want ik denk dat uh, VVC uh, een paar behoorlijke klappen heeft gekregen... mentaal dan in ieder geval. Ja, die krijgt wel ja. meer ook, hoor. Ja, dat denk ik ook. En, uh, en KG, ja, dat is afwachten ik ja, kennen we natuurlijk pas één pas keer? Zijn we zijn pas één keer tegengekomen. De rest zijn allemaal bekende de clubs. Maar ja, uh, ja uh, heeft alle kans in ieder geval. Geloof jij er nog in? Sorry? Geloof jij er nog in? Uh, ik begin erin te geloven, dat ik het zo zeggen. Je weet, je weet dat ik een, een optimist Puzzle ben. Yeah. En, ja. Ja, uh, het, het moet kunnen. Maar... Vier, vier punten achter staan, twee wedstrijden gelijk spelen. Terwijl je, als je ze wint, sta je gewoon bovenaan. En dan word je, dan word je gewoon ja. kampioen. En, en inderdaad had je al bovenaan gestaan, ja. ja. ja en, dat, uh, <coughs> en ik denk dat ze dat we het toch wel in de oren hebben geknopt. Dat, uh, dat het nu toch echt uh, moet en dat het ook kan. En uh, dat het gewenst is, wat ik zo zeg ook nog. Ja. Want uh, je, je weet wat het bestuur in het begin van het jaar heeft gezegd. We willen ze allerlei faciliteiten voor ze gaan uh, creëren, maar er moet kampioen geworden worden. Ja. Ja. Laten, we we we, uh, laten we het hopen. Laten we zo. Vier weken en het is vier weken spanning, denk ik. Oofddorp, dat, dat, dat, dat moet kunnen. Denk ik, maar de andere drie dat, dat wordt uh, razendspannend. We gaan naar jouw geliefde sport. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. We, we hebben ja, het weer gedaan. Het kampioenschap is verkeken in ieder geval. Ja. Dat, dat is voorbij. We hebben nog één wedstrijd te spelen. En ja, ik kan me niet voorstellen dat Amsterdam eh, het kampioenschap ontgaat. Amsterdam dat wordt kampioen. En hmm. Zandvoort heeft laten zien dat Amsterdam zeker te pakken is. Maar als je dan een, een, een verschrikkelijke wedstrijd speelt tegen KTC... waarbij in feite de twee uh, lange mannen, de, de twee scorers van Zandvoort... Ron van der Meij en uh, Niels Krabberdam uh, gebaseerd raken... en Ron van der Meij heeft het al gespeeld afgelopen week en Niels ook... Maar ze hebben alle twee een behoorlijke blessuren. Niels aan zijn, aan zijn uh, knie, dat is in feite erger dan het scheurje in de, in de oogkast van uh, Ron van der Meij. Ja. Daar kan hij mee basketballen, maar met die knie kan je niet basketballen. Ja, ja, Daar weet, hij, hij, weet Olga ook alles, alles van, hè? Ja. Ongetwijfeld, ongetwijfeld. Een die, die, die, die weet gewoon wat een blessure kan betekenen voor een sporter. Ja. En um, Ja... Um, Ach, we hebben één wedstrijd gegaan. En Ik weet wel dat mocht Zandvoort gaan promoveren... en dat kan niet meer, maar mocht het zou het kunnen gebeuren... dan valt het team uit elkaar. En er zitten een paar spelers in die kunnen een klasse hoger niet aan. En die zullen waarschijnlijk dan ook ermee stoppen. En, of ze gaan door en ze gaan volgend jaar net zo hard weer uit... als ze eruit, erin zijn. Ja, dat is ook niet goed, hè? Nee, daar schiet je ook niks mee op. Dus Laten misschien maar... uh, moeten de KT, KTC dankbaar zijn... Ja, misschien wel. Uh, en Sandvoort, dat, uh, dat heeft misschien wel de ambitie, maar niet de, de kracht in huis om hoger te kunnen. En uh, ik heb tevreden mee. Ik, ik, ik, ik heb leuke wedstrijden gezien dit jaar. Ik heb hele goede wedstrijden gezien. Uh, ik heb ze gelukkig niet zien verliezen. Want dat was uh, voor de eerste twee keer in uh, twee jaar. En daar ben ik uh, gelukkig niet bij geweest. Uh -huh. Maar uh, ja, volgend jaar krijgen we weer een leuk seizoen, denk ik. Ja. Met hetzelfde team. En we krijgen ook weer schoolbasketbal? Ja, ja, dat krijgen we sowieso. Hè. Ja, ja daar, daar maak ik me hard voor. Het zal toch, toch lekker worden dat het niet doorgaat. Ik bedoel, we hebben 42 jaar gedaan. En uh, dat, dat moet gewoon blijven bestaan. En de manier zoals wij het willen. En niet dat, uh, de manier zoals sommigen het uh, zouden willen zien. Oké. Okay. Even terug naar dat, dat zandvoort voetbal. Hoe is het met de blessures van bijvoorbeeld uh, Jesse? Uh, Jesse die, zal, die, die loopt weer, die wil gaan looptrainen, uh, hij zegt een bal zal voorlopig nog niet mogelijk zijn. Mm -hmm. Hij kan ook geen, geen draai maken en dat soort dingen, uh, dus, het is puur alleen maar recht recht aan lopen. En um, Justin die uh, is ook weer aan het trainen, uh, is ook nog niet klaar, maar ja mm -hmm. goed het seizoen schiet waardig in top. Ja. En ik denk gewoon dat ze verstandig zijn als ze zeggen van wij uh, uh, stoppen ermee in dit seizoen. Het is voor hun eigen lijf, het zijn jonge knullen. Ja. En die, die herstellen misschien wel sneller, maar ze moeten toch nog een hele leven met die benen verder. En uh, dat gaat, volgens mij moet dat voorgaan. Ik hoor geruchten dat als uh, het kampioenschap niet gehaald wordt, dat er heel veel spelers weggaan. Uh, ik heb al vernomen dat de spelers die vorig jaar bij uh, jouw club vandaan zijn gekomen, bij het AFC. ...dat uh, die sowieso al weggaan. Uh, ik ben ook bang dat het uh, uh, met een paar anderen zal gaan gebeuren. Ja. Er zitten spelers bij die kunnen gewoon veel hoger. Die ja. hebben het in zich om uh, op, een, op een hoger niveau te kunnen voetballen. En die zijn naar Zandvoort gekomen of die spelen nog bij Zandvoort... ...om Zandvoort omhoog te helpen. Als dat niet gaat, ja, dan houdt het denk ik op. Ja. Dit is de Olga Joop van Nes van de Zandvoortse Courant. Joop, heb jij een, een vraag of een opmerking voor Olga? Nee, ik heb altijd waardering gehad voor wat ze gedaan heeft. En uh, ik heb altijd van de genoten. En uh, sportief dan het natuurlijk gezien. Uh, haar televisiecarrière die heb ik niet zo gevolgd. Ik weet dat ze dat uh, doet. Uh, maar uh, dat is misschien uh, een foutje aan mijn kant. Maar uh, ik heb altijd waardering voor haar de, voor de gehad. En uh, een geweldige sportvrouw denk ik. Dank je wel. Dus. Ja. Nou, misschien is die, die televisiecarrière. Misschien ben jij niet helemaal mijn doelgroep dan omdat je nog zelf zo ontzettend actief bent... Uh... Was het maar waar. Was het maar waar. Oh. Was het maar waar? Oh. Nee, nee, nou. Dat kan helaas niet meer door allerlei ongemakken. Oh. Uh, maar ik, ik heb heel lang gesport. Ik heb heel hoog gesport. En uh, ja, door bepaalde zaken kan dat niet meer helaas. Nee. En, uh, ik, ik, onder andere rijk in, in, in een scootmobiel. Ik loop oh, ja. met, een, met een wandelstok. En, uh, op dit moment zit ik zelfs met mijn arm in een sling... omdat ik een mijn schouder ben. En het is... Uh, allemaal makkers, dat allemaal binnen. Fysieke ongemakken. Ze, <laughs> ja, maar je moet, nou, je moet wel blijven bewegen. Ja, precies. Mijn, mijn ja, ja, tip ja, ja, ja, is dan. Uh, ja. Kijk naar nou wat je nog wel kan. En probeer dat dan zo goed mogelijk te doen. En dat ja, is ja, het ja, belangrijkste. Ja, ja, ja, dat denk ik ook. Maar goed, uh, uh, hetgeen wat ik zou willen doen. dat gaat helaas niet meer. Nee. Ik, had, uh, ik had graag bij de veteranen willen basketballen. Ja, dat, ja. is, dat, is, dat is niet mogelijk. Nee. En, uh, is heel leuk hoor. Ja, maar als je weer zulke schouders hebt, dan. Uh, nee, dat ja. wil dan niet. Ja, ja. Blijf bewegen, Joop. Ik doe mijn best. Ja, sterkte ermee. Meer kan ik ook niet doen, dankjewel. Nee, hey, jongen, ciao. Ja, een mooie uitzending nog verder. Ja, dankjewel, dat, dat zal wel lukken. Oké. Dankjewel, Hoi. Ja, we, we gaan. Uh,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 ja, donker. zo ging het, uh, Olga. Ja, kan je jezelf niet meer aanhoren, Henny. Nee. nee, ik zie het. Olga, nou, nou, dit, dit moeten we iedere week aan. Oh, vandaar, vandaar. Ik vind, Tja, wat mag ik vind het, ik vind mag het wel meer? leuk, hoor. Dit uh, roept bij mij wel wat op van, oh ja. ja, ja. Ja, precies. Her herkenning, he. daar gaat het herkenning, om. Over, herkenning, Over herinneringen gesproken. Ik wil het straks toch nog even met jou hebben over de Olympische Spelen. Want dat is natuurlijk buitengewoon bijzonder om mee te maken. Dat 1984. 1984, 1984, 1984 80, dat is, Los nou, Angeles. Dat is, dat is een van de meest bijzondere dingen die je mee kunt maken in je leven. Absoluut. Ja, ja, je kunt ja. het met, met geen enkel ander sportevenement vergelijken. Nee. Nou, dan, dan wil ik. wat gaan we doen, jongens? We gaan eerst nou, we eerst even muziek doen of zo? We weet hier je wat over interessant hebben. is? Ja, laten we het hierover ja, hebben. Want leuk. ze zouden in 1976 al meedoen. Ja, precies. Ja, Montreal. Ik zat Mijn in de selectie hemel. van de Olympische Spelen. Ik was uh, in 1975, dus toen was ik uh, 16. Toen liep ik een wereldjeugdrecord. Ja. En toen zat ik uh, dat moment van... Uh, nou gaat het ja. gebeuren. En toen zat ik in de selectie van de Olympische Spelen. En dan moet je die hele winter nog door. Want de volgende zomer zou het pas zijn... En ik ben in die winter ben ik gewoon gaan schaatsen met klasgenootjes in de polder bij de Velse tunnel. En ja, ik had schaatsen van mijn zus geleend. Het waren botte kunstschaatsen. Wist ik wel dat die dingen geslepen moesten zijn. En iedereen maakte pirouetjes en dat wilde ik ook. En dat, ik, ik, kon het, ik gleed alleen maar alle kanten op. Net zo'n Bambi op het ijs, weet je. En toen gleed ik uit, een beetje in een soort ja, vreemde spagaat met mijn knieën naar binnen. En toen pang! En uh, ja, toen had ik uh, achterste kruisband uh, gescheurd van mijn linkerknie. En geen Montreal. Ja. En geen Montreal, want weet je, dat, dat, is, dat is nog heel bijzonder. Dat wereldjeugdrecord heb ik heel onbewust gelopen. Wij hadden geen atletiekbaan in Emuiden. Ja, ja, ja. Ik liep van boom naar boom. En ja, opeens, ik had een beetje last van mijn rug. Dus toen zei de dokter, we gaan me alleen maar uh, hardlopen. Want ik deed eigenlijk meer Meerkamp, net als het mm -hmm. af naar Schippers. Dus alleen maar meer. En toen ben ik alleen maar even gaan hardlopen... en toen uh, werd ik uh, Europees jeugdkampioen... en liep ik een wereldjeugdrecord wereldjeugdrecorders. Gewoon heel speels. En toen, na die blessure, toen zeiden ze van... oh, we gaan je toch proberen klaar te stomen voor de Spelen. Dus toen kreeg ik opeens een trainingsschema, kreeg een stopwatch. Ik moest uh, hier naar Haarlem naar uh, de atletiekbaan... want dat was het dichtstbijzijnde. En, uh, nou, de, trainen, trainen, dat deed ik wel. Maar het kostte zoveel moeite, want ik moest opeens tijden halen. Het speelse was eruit... Ik was bovendien van meisje vrouw geworden. Dus nog een groeispurt van 2,5 centimeter. Oh. Met bijkomend gewicht van uh, 7, 8 kilo wat erbij ja. kwam. En toen moest ik opeens met dat nieuwe lijf... proberen om terug te komen bij die topsport. Ik deed het wel. Ik kreeg ook van die lopende bandtesten bij Hans Keijzer toen. De mm -hmm. sportfysioloog. Hij was ja. ook mijn trainer. Mijn uh, centrale trainer. En uit die lopende bandtesten bleek dat ik conditioneel beter was dan daarvoor... Alleen, ik stond aan de start en ik keek om me heen. En toen had je nog die grote Oost-Duitse meiden allemaal. Ik keek om me, om me heen, ik zag die grote meiden staan. En ik had zoiets van, uh, oh, die hebben wel hun trainingsschema afgekregen. En wat zien ze er sterk uit? Ik liet me al intimideren voor de start. Ik kon niet meer winnen. Dus ik heb ook uh, nooit meer zo hard kunnen lopen. Gekke stad, hè? Die indruk die die meiden jongen, ook, ja. ook bij het schaatsen, hè? He? Want die Nederlandse meiden zijn jaren onder invloed geweest van Karin Enke. Ik ben ervan overtuigd dat die ook vol zat. Maar... Ja, dat, dat sowieso. Maar het is, ja. het is wat de psych... En toen had je nog helemaal niet die, die, die, die mentale trainer of coaches had je. Van, nee, gewoon oké, okay, je, je bent nu goed in vorm, dus je moet gewoon kunnen winnen. Maar nu beseffen ze van, er komt veel meer bij kijken ja. dan alleen maar trainen. Dat coach is zo belangrijk. Ja. We krijgen straks een fantastische ja. gast nog, Jos Kras. Ken je die? Van zwemmen en schaatsen in Haarlem? Nee. Met de Jos Kras school. Ja. Nou, dat is ja, en het, overigens, uh, er komt veel meer bij kijken met het coachen enzovoort. Ik las net uh, dat uh, je destijds, om uh, je wel voor Los Angeles uh, te kwalificeren, werd er een videoopname gemaakt. door uh, toen jouw vriend Jaap Dekker. En die uh, analyseerde daarmee jouw uh, uh, horde? Uh, ja, we gingen dan samen uh, dat het helemaal analyseren. Van, uh, natuurlijk ook met de trainers. Ook, hè, en, uh, om, en, en dan programmeer je jezelf helemaal. Een nou, eerste hoorde zus, tweede hoorde zo, en, uh, derde hoorde zo. Dus dat helemaal programmeren. Dus ja. Ja, zo deed en het. dat, dat zo iedere tijdens. keer uitvoeren. Ja. Ja, en en daardoor... daardoor redde je die kwalificatie voor de Olympische Spelen, toch? Of niet? Uh, uh, nou, dat is nog weer een ander verhaal. Want in de <laughs> aanloop naar de Spelen van 1984 had ik een Achillespace blessure. En de mensen die dat ooit gehad hebben, die beseffen dat je daar absoluut niet mee kunt trainen. Op de atletiekbaan althans niet. En ik moest toch die 400 hoorden. Moest ik, en die hoorden moet je speciaal halen. Dus ik kon wel trainen op het gras met technieken. Een beetje soeplesse techniek. En dan moest ik ja, dat bekopen na zo'n training met een dag actieve rust. Dus in het krachthonken en dat soort dingen. Dan kon ik weer een dag op het gras trainen. En in het weekend dan, uh, deed ik er paracetamol, uh, diclofenac, ibuprofen, een cocktailtje in. En dan kon ik uh, in het weekend een wedstrijd doen om toch het wedstrijdritme op te bouwen. En uiteindelijk na zes, zeven weken, ondertussen ook behandeld natuurlijk... de allerlaatste mogelijkheid lukte het mij bij de FBK Games in Hengelo om daar de limiet uiteindelijk te halen. Maar dat was de allerlaatste mogelijkheid. En toen klopte alles weer. Ja. Nou, en daar, daarom, uh, ja, dat is toch wel... Uh, toen heb ik de limiet gehaald. En een week later gingen we al naar Amerika om te acclimatiseren. Ik stapte uit het vliegtuig. En ik heb zo van het een op het andere moment geen last meer van mijn ja. Dus ik kon voluit trainen, twee keer per dag. En ik was daar, ja, heel in, in supervorm eigenlijk. Want... Ja, want je liep die, inderdaad die eerste... Uh... Series liep je fantastisch, hè? Ja, dat kwam zo. We hadden in de aanloop nog naar die, naar die series toe... was er nog een kleine testwedstrijd. Toen had ik last van mijn hamstring. Ik zei, maar, nou, ik, ik durf dat nu niet, want straks blesseer ik me... en dan kan ik niet meedoen aan de wedstrijd zelf. Dus te spelen, dat was mijn allereerste uh, wedstrijd... na die trainingen. En ik kom dat immens grote stadion binnen. Oranje massa. Oh. ga, Dus ik kreeg de adrenaline in mijn lijf. En ik ben een publiekloopster, dus... Hmm. Positief allemaal. En ik sta aan de startblokken, het startschot gaat en ik knal weg veel te dicht op je eerste hoorde. Want met die nieuwe kracht, die nieuwe uh, ja. snelheid. En dan nog eens een keer die adrenaline erbij. Dus. Dat ging veel te makkelijk. Dus die hele dus analyse en alles wat je had bedacht over zoveel passen dit en die eerste worden dan een tweede. Ja, maar het aan ja. ma mentale begeleiding in die tijd is, denk absoluut. ik. Hier, absoluut. Ja, maar, maar we we die, die mentale begeleiding, of die, die, die, die, die, die analyse, ja. ik hield daar wel aan vast. Ja. Want als je dat niet doet en uh, ik was zo flexibel geweest, misschien met coaching, dan had ik ter plekke uh, me omgezet naar pas ja. pasje minder. Ja. En dan was ik van been gewisseld. Ja. Maar nu had ik, ik had het geprogrammeerd. Die analyse die moest gewoon kloppen zoals ik dat geprogrammeerd had. Ja. En dat deed je. En dat deed ik. Dus je dus kwam verkeerd uit. Klooirace. Ik win wel mijn series. Ja, precies. En in de halve finale dacht ik alleen maar... ik moet harder, ik moet harder. Want er was geen coach inderdaad, ja. wat jij zei. Ja, ja dat is nog een heel verhaal apart. Maar in ieder geval, uh, in de halve finale, ik moet harder. En toen ging ik nog harder, dus nog dichter op de hordes. Ja. Boom. En ik had toen alleen maar bij de eerste vier hoeven lopen. Ja. Dus ik over... En ik werd zesde. Ja. Dus ik zat halve finale gehaald en geen finale. En ik kom ja. over de finish en denk Oh, dan wil ik hem overlopen. Nou weet ik wat ik <laughs> moet doen. Ik hoef <laughs> alleen maar frequentie te lopen. Maar ja... Maar ik heb het meegemaakt. Dus... Je hebt het meegemaakt. Het ja, ja, dus is een buitengewoon bijzondere ervaring. Ja. Ja. Dat, Eerst uur er eens omgevlogen. Ik moet streng zijn. Want zo direct komt het Niels erin. En dan uh, ja. uh, een stukje muziek nog uitgekozen door Olga. Papa, can you hear me? En dat is een, uh, het album Gentle van Barber Strassen. Tot zometeen. Where are you? Older. The world I see is so much bigger now that I'm alone Papa, please forgive me Try to understand me Papa, don't you know I had no choice Can you hear me pray Anything I'm saying Even though the night is fierce.